is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Je luistert naar Jomer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM. De gaslight en The met de 59-sound. Een lekker knallende opening van de allerlaatste vrijdag van de maand juni. En dat kan hierbij bij we natuurlijk maar één ding betekenen. Dat is namelijk dat het tijd is voor Jelmer en de M&M's. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ook vandaag aanwezig in de je studio. Jelmer en Mirko, goedenavond. O, o, o, o, o. Hallo, goedenavond. Ik hoor mezelf niet, maar ik hoop dat u mij wel hoort. Ja, ik hoor je, ik hoor je wel. Ja. Oké, okay. okay, dus er is weer iets fout met de techniek. Nou ja, wat is fantastisch. What's new, what's maar, new. Maar um, hoe, hoe was jullie maand deze maand? Ik hoor iets met een hek wat was omgevallen of zo. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wacht, ik moet dat meteen even rechtzetten op deze eerste minuut <laughs> van de uitzending. Dat is een he? Het hack incident is al een aantal tijdje geleden gebeurd. Een aantal tijdje geleden, Een twee aantal maanden. tijden geleden. Twee maanden geleden bij uh, Koningsnacht ging er ergens op een avond een keer een hek om. En uh, Mirko was afgelopen week in de raadsvergadering. Uh, en het ging over de voorjaarsnota en ook over handhaving. En hoe pak je het aan? Moet je meer inzetten op repressie? Of meer op preventie? En ik zat daar. En ook en Mirko gebruikte dat voorbeeld van dat hek wat werd omgeduwd. Ja, door mij. Van, en, ja, ja, door Mirko, inderdaad. En, nou, en iemand anders ook. Ja, die daar klopt, ook bij ja. was. Je hebt het niet ja, ja, aan nee, en, en het zinnetje eraan nee. toegevoegd. Daarom ben ik blij dat er handhaving is. Dus. <laughs> nou, gelukkig, ah, ja. gelukkig lachte een deel van de raad zou ook gewoon omdat het een grappige opmerking was. Maar anders was ik de enige die aan het lachen was. Ja, nee, ja. dit was natuurlijk een beetje een inside joke. Maar jij komt net binnen en zegt, ja, het woord van deze maand is toch, of van deze uitzending is, ja, het hek wat is omgevallen. Dus ik denk, ja. ik breng hem gelijk op, zijn we daar gelijk vanaf. Dat is dus toegelicht. Het hek is van de dam. Het, het hek is, van is de dam. inderdaad van de dam. En dat betekent ja, ja. dat we gelijk... Lekker doorgaan naar onze eerste rubriek. als jullie niks te melden hebben. En andere, andere leuke dingen ja, behalve genoeg, een hek. Nog genoeg te melden. Ik had uh, net een fantastische opening, maar dat is misschien iets voor bij het Zandvoorts dus, kwartiertje. Uh, ja. Oh, oké. Okay. Spannend. En, Spannend. Meer, en ja, we houden Spannend. jullie nog even in, in spanning. Een Merk opening, hè? Ja, een opening. Okay. Mirko, jij nog iets te melden? Qua nieuws of gewoon over mezelf? Nee, over jezelf. Over mezelf? Uh, nee, een hele leuke maand gehad. En uh, ja, ik weet niet. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk... Ik heb ik, ik kijk eigenlijk bijna op tegen de vakantie. Ik vind dat altijd zo saai. Ja, dat klinkt heel Maar ik hou van mijn werk. Nou, ik, vind het, ik vind het leuk om met politiek bezig te zijn en zo. Dus dan valt het altijd allemaal even stil. Maar... Uh... Maar nee, maar gewoon goed. Ja? Oké, okay, nou, dat is ja. echt weer makkelijk. Het is echt een makkelijk begin. ik hoor het Makkelijk, al. Ja, ja. We blijft makkelijk hoor, vandaag. Het is ja. uh, Makkelijke mensen. Hoe uh, eerder het 9 uur is, hoe beter. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. we zijn net begonnen. Nou, die ik mensen. vind de show ook leuk hoor, luisteraar. Ja. Ik, ik waardeer jullie. dus... Uh... Ja, ik ook. Dus dat is uh, <laughs> goed dat wij dat in ieder geval doen. Dan hebben we in ieder geval. Oké, okay. het gaat wel weer uit de hand lopen. We zijn net een paar minuten bezig. Het is nu in ieder geval tijd om het even te gaan hebben over het nieuws van afgelopen maand. En jullie hebben allemaal weer een nieuwste item meegebracht. Dus nou ja, zeg maar uit jullie begin. Jan, maar ik kijk even naar jou. Wat doet nou. jou op deze maand? Wat natuurlijk naast de NAVO-top het nieuws domineerde is ook uh, het gevallen kabinet. Want dat uh, was begin deze maand nog. Uh, net na onze vorige uitzending uh, is het kabinet gevallen. Uh, Schoof heeft het toch minder dan een jaar uh, volgehouden. En alle ministers en de PVV liep natuurlijk weg. Ik weet nou niet of we dat in de uitzending toen hebben gehad. Ik kan even Ofwel, kijken, helemaal mee. Ik, ik, volgens ja, nee, mij wel. Nee, volgens mij wel, want het was de eerste week van juni. Nou, waar ik het over wil hebben is de, de nasleep daarvan. Want natuurlijk het onderwerp waar iedereen het nu over heeft... Ja. dat zijn uh, 13.000 mensen die hier per jaar binnenkomen, namelijk asielzoekers. Uh, de asielwet om, dat, om die maatregelen en gewoon het systeem wat ook echt vast zit... ook qua opvangplekken en de procedure, om dat te verbeteren. Nou, de asielwetten natuurlijk allemaal voorbereid door ons... Uh, Fantastische Marjolein Faber. Um, maar die is, die is nu weg. Ja, ja ik ben beleid. Uh, en toen zij wegging, viel het asieldossier allemaal terug op de minister van Justitie en Veiligheid. Die is dan van de VVD, uh, David van Weel. Er ontstond ruzie over de onder de overgebleven coalitiepartijen NSC, BBB en VVD. Want ja, ik wil ook een stukje van de asielwetten kunnen doen. om straks aan mijn kiezers te kunnen uitleggen. Ja, mijn minister heeft ook iets gedaan aan asiel. Niets meer dan dat zit erachter. Want uh, als je echt in het belang van het land handelt... dan wil je gewoon de dingen opgelost worden. En dan zou het niet uit hoeven maken van welke partij je minister is. Maar dan ben je gewoon blij als iets goed wordt aangepakt. En spreek je ja. iemand daarop aan. Dus daarom viel het, het mij op. Wat uiteindelijk is gebeurd... Helemaal is, eens, jou, is wat dat je zegt. Het, Is dat het uh, nu Mona Keijzer is. Eddie van Heijem, die deed al arbeidsmigratie. Dus die deed al een stukje ja. van migratie. Maar ook een stukje... ...van het asieldossier en David van Weel ook weer een stukje van het asieldossier. Dus je had een afgelopen week, had je een debat over asielwetten. En de climax komt nog, hè. Ja, oké, okay, oké. Okay. Had je een debat over asielwetten waar drie ministers bij zaten. Je had een vragenuurtje de week erop. Een minister die zei, je moet bij de ander zijn. Ja, <lacht> aan wie moet je nu een vraag stellen? Nou ja, goed, het demissionaire kabinet is hopelijk binnen een jaar weg. Want we hebben natuurlijk... Uh, uh, verkiezingen in oktober. En uh, ja. gezien de huidige spanningen. zal er wel wat druk achter gezet worden. dat er snel weer een kabinet komt. Uh, nou ja, we moeten kijken wat, wat dat wordt. Maar de climax, afgelopen week. Ja. is, dat, is het het, dat de PVV. Hè, die altijd zo voor het strengste asielbeleid ooit. en gewoon de wetten die eigenlijk al een beetje zijn voorbereid. door het ministerie van Marjolein Faber neergezet door de PVV. dat is de PVV, de grootste partij in de Kamer. die nu gaat torpederen en niet gaat steunen vanwege ook wel wat aanpassingen, dat moet ik erbij zeggen. Ja, want maar die, eigenlijk... die, die partijen ja, ja. loopt gewoon helemaal weg. Maar en en wat je je van... wel moet afvragen... Hè, en dit is echt niet om, uh, om, om, om zeg maar, per se de PVV te verdedigen... maar gewoon even vanuit mijn perspectief als iemand die politiek doet... een motie is natuurlijk niet een bindende oproep. En op het moment dat jij dus niet het gevoel hebt als politicus... dat het kabinet ook werkelijk waar gaat maken wat ze ergens in zitten... zelfs al zijn die regels dan anders... Hè, uh, en ook als ze dat niet snel genoeg of effectief genoeg kunnen doen... Kan ik me best voorstellen dat je ook daarom zegt van ja, we doen het niet. En als je dan laatst het bericht zag van. Uh, hoe heet ze nou de, uh, Nicoline van Vroonhoven, die dus natuurlijk eerst uh, uh, te, misschien lijsttrekker zou worden voor de RC, die had het letterlijk ja. over uh, uh, inkapselen In haar afscheidsbericht. Dat je ook denkt: van nou, als dat je ambitie is in een kabinet met primair rechts, even los van hoe je er tegenaan kijkt, hè, uh, ja, dan. dan krijg je ook misschien wel enigszins voor de, sympathie voor het wantrouwen van de PvdA. Ja, de... het, het, het is vooral, vooral gewoon heel ontransparant ah, allemaal. Ik eigenlijk. denk zelf persoonlijk dat wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd... dat dat sowieso niet goed is voor het vertrouwen nee, in de mensen en ja. de politiek. Eens. Uh, mijn standpunt op dit moment is dat je eigenlijk... je politiek zal je op een of andere manier altijd nodig hebben. Maar partijpolitiek is op dit moment het laatste wat we kunnen gebruiken. Eens. Weg ermee. Je hebt gewoon bestuurders nodig die al die problemen die er zijn... die dat gewoon aanpakken. En de, die mensen zijn in ieder geval afgelopen jaar niet geweest. Een paar uitzonderingen na. Maar uh, ja. helemaal mee eens. De reden namelijk ook. Dat, dat is ook een analyse wat uh, andere mensen hebben. Dat het kabinet is gevallen. Is omdat al die partijen die in het kabinet zaten. Wel allemaal inderdaad op de rechterflank allemaal. Uh, uh, ja. De hele tijd bezig waren met. Hoe kan ik zo goed mogelijk laten zien. Dat ik de kiezer ja. vertegenwoordig. Dat heb, je in andere ja, dat, kabinetten, was... dat heb je in andere kabinetten veel minder. Dan voel je gewoon van... Dan heb je soms in de overdrevenheid dat de coalitie altijd voor is voor de eigen plannen. Ook natuurlijk, daar is ook wat op aan te merken. Maar er was wel meer stabiliteit. En nu was het ja. elke week dit. Vooral natuurlijk vanuit dus het, de PVV. Het voelt gewoon een beetje elke, elke week als uh, een ophefje. Elke week verkiezingscampagne eigenlijk. Uh... Ja, de nee, campagne ik ben is nooit gestopt. De ja. campagne is natuurlijk in gang gezet door de VVD... die het kabinet Rutte IV heeft laten vallen uh, over asiel. Uh, terwijl ze een eigen minister hadden die een hele wet heeft <laughs> ja. uitgewerkt. Wa waar je ook nog van alles over kan vinden. Maar er lag wel een wet waar iets mee gedaan kan kon worden. worden. Ja. Uh, en dan laat je zo'n kabinet vallen. Dus het, het, is, het is makkelijk om okay, te zeggen, maar ja, het, de ellende is toch weer dankzij de VVD. Ja. <laughs> ja, het is weer gewoon een ouderwetsootje daar in Den Haag. Uh, dan had je, uh, Amerika, nog een wat leukere opmerking. Iets, nou, ja. uh, een wetenschappelijke doorbraak, Precies, kun je wel vertellen. Ik, ja. denk, ik denk al die oorlog en onheil. En je weet soms geef ik het een diepteanalyse. Maar ik denk dat laten we dat nu niet doen. Ik probeer dat gewoon nieuwtje uit te pikken. Dat, dat is eigenlijk wel heel belangrijk. En het kan soms ook wel negatief zijn, maar dit is best wel heel interessant. En ik denk positief. Ik weet, ik weet niet precies of positief, maar ik denk positief. Ja. Dat is namelijk dat er een, uh, een, een meercellig wezen is gevonden. Ja, dus dat zou je een dier kunnen noemen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel echt heel primitief. Maar goed, meercellig, meer dan eenzellig. Uh, wat kan leven zonder zuurstof? En dat heeft nogal wat implicaties. Want dat is natuurlijk hartstikke interessant voor wetenschappers... om nou ja, te onderzoeken, te kijken van... oké, okay, hoe komt het komt dan aan zijn energie? Hoe bestaat het dan voort? Omdat we eigenlijk altijd gedacht hebben van... joh, zuurstof is een van de primaire uh, benodigdheden voor leven. Hè? En, dan, en dat, dan is de vraag nu dus... is, is, dat, is dat nog dat zo? steeds ja. zo? Hè? En wat betekent dat dan weer als we even heel creatief worden... bijvoorbeeld leven op mogelijke andere planeten? Uh, ik, ik zeg maar even hele gekke dingen. Uh, en het is dus ontdekt in... Uh, uh, uh, ja, karkassen van de vissen. Ja, dat klinkt een beetje vies, maar goed. <laughs> dus, en dan voornamelijk uh, bijvoorbeeld zalmen en dat soort dingen, daar hebben ze hem niet ontdekt. En dat is een soort van parasiet eigenlijk uh, die, dus, die dus leeft van de energie van, van, van de zalm. Uh, dus dan denk je, ja, vies en raar en noem maar op, maar het feit dat die energie dus op die manier verwerkt kan worden, dat zou ook uh, implicaties kunnen hebben voor hoe wij dus misschien in de hele verre toekomst, als we in sci-fi gaan denken... mensen genetisch zo kunnen modificeren... dat we gewoon inderdaad geen zuurstof nodig hebben ergens in de ruimte... als we maar gewoon genoeg eten of zo. Daar komt het eigenlijk op neer. Zij, ja. het, is, uh, het is een beetje een gek artikel, maar ik denk toch gewoon leuk om, om te delen. Want dat verandert weer dat hele fundamentele idee... van wat je dan toch op de basisschool en de middelbare school hebt gehoord. Uh, en dan blijkt het toch ineens anders te zijn. Dus ja, dat. Ik vind het interessant om ja. er allemaal nog iets aan toe te voegen... <laughs> nou, ik, ik uh, Mirko zei er net al iets over en dat klinkt dan misschien heel diep of zo. Maar het feit dat dit soort dingen worden uitgevonden, ja. dat is ook wel weer echt hoopgevend. Want ja, misschien is er een keer een wereld of een planeet waar zuurstof tekort is. Ja, je weet het niet, hè? Ja, je, nou ja, je weet precies, het niet. Je weet nooit waar het nuttig voor gaat zijn in de ja. toekomst. Dus het is echt een doorbraak. Dus zeg maar, het ja. gaat geen eens om het, uh, om het voorbeeld en uitwerking dat dit nu dat is. Maar gewoon dat de techniek bestaat ja, van... precies. Je kan iets ontwikkelen wat geen zuurstof nodig heeft. Dat is eigenlijk gewoon... En leeft en leeft, uh, wat ja. gewoon eigenlijk een doorbraak is die, uh, ja. ja. Ja, interessant. Nou oké, okay, nee, dat is een leuk onderwerp. <laughs> leven de wetenschap. Als yes. we er niks toe te voegen wil ik hem toch nog even gooien naar afgelopen week. Oorlog doorheen. met het populisme, leven de wetenschap. <laughs> ik teruggooien naar uh, vorige week, want er was natuurlijk de NAVO-top in het land, hebben we er nog veel hinder aan ervaren. Uh, ik wil daar nog wel even het volgende over zeggen. Ja, maar... We hebben er als regiokrant natuurlijk wat uh, uh, en andere regiokranten, net zoals het Landelijk Nieuws, die zijn ook allemaal opsprongen. ...veel werk aan gehad, veel verhalen aan gemaakt ...en dan zit je toch zo op de redactie... ...en dan zeg je, oh ja, oh, we zijn nu aan het vergaderen... ...en dan is dat na twee uur weer klaar... ...en dan denk je, oh... ...oké, okay, was dat dan hiervoor, weet je wel? Al dit... Uh, ...het is natuurlijk heel belangrijk, want je hebt de halve wereld eigenlijk daar zitten... ...dus qua veiligheid snap ik het wel... ...maar... Um, ...zeker omdat Mark Rutte daar nu zit... ...en je weet gewoon, dat is echt een topdiplomaat... ...en je ja. weet ook heel goed wat hij doet... Dus, ja, Kan ik me wel iets vinden in de opmerking? Had het even lekker online gedaan, weet je wel? <laughs> oh, oké. Okay, ja. Ja. Wat al van tevoren duidelijk was, is gelukkig dat het geen top werd... waar mensen boos wegliepen. Alles ja. was al van tevoren ja. voorgekocht. Ja. Nou, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk wel altijd zo met dit soort dingen... zeker op dit veiligheidsniveau, er gebeurt natuurlijk wel heel veel achtergesloten deuren. En ik kan je vertellen, dat zal het niveau zijn dat de mobieltjes weg moeten... dat je een paar detectoren moet, door moet voordat je een ruimtetje in mag... ...waar dan ook nog wel andere dingen... besproken worden die net even wat gevoeliger liggen. En dus niet of online kunnen... ...omdat dat nogal ingewikkeld is... ...qua mogelijke spionage en dingen. Ja, Ik weet niet wat, wat ja, mij ook vooral over. opviel... ...qua hinder, als we het daar toch ja. over hebben Mike... ...is... Uh, dat er toevallig nogal wat storingen waren afgelopen periode. Ja, dat zei en, je uh, dan, oh ja. nou, van een aantal dingen is al bevestigd dat het inderdaad ging om die aanvallen... bijvoorbeeld een Russische hackergroep of noem maar op. Ze nou, er zijn ook nog een aantal dingen waarvan dat dan niet publiek bekend is... maar waarvan ik in ieder geval een, een sterk vermoeden heb van nou, dit gebeurt nooit. Het heeft een beetje een soort Heel patroon wat ook ja. niet technisch overkomt. Allemaal een beetje toevallig, dus nou, dat soort dingen... Uh, ja, en ik vond inderdaad, ik vond de, de, de nieuwscyclus. Het is wel gewoon grappig. Er gebeurt wel wat. Mensen die uh, grapjes maken over uh, de koning, die, uh, die er uh, stoerder en langer uitziet ja. dan, uh, dan Donald Trump. Ja, waar mij helemaal niet van uit, maar het is gewoon, het is gewoon grappig. En. Uh... En bijvoorbeeld wat ik ook leuk vond, was Donald Trump had een berichtje online gezien ja, van Mark, Riff, van Mark ja. Rutte. <laughs> ja. Waarin hij helemaal op Mark Rutte. Of op Donald Trump had ingepraat met de. Uh, ja, oh. Europe will, be in, uh, will pay in a big way. And this will be your win. En zo. Maar, dan. maar dat vind ik dan. Ik, vind dat, kijk, ik ben dus helemaal geen fan van de VVD. Maar als je het hebt over uh, de diplomatieke kunden van, van uh, Rutte zelf, ja, dat zie je dan wel naar voren komen. Dat hij dus. Ja, eigenlijk zo'n man, goed wat hij doet. Ja, dat je hem gewoon zo weet, dat hij hem zo weet in te ja, pakken. Nou, ja. dat, dat vind ik dan stiekem wel mooie dingen. Dat ik so, zal ik hem even snel voorlezen? Ja, is dat nog wel ja, tijd? Ja, ja, lees maar even voor. In het Engels, hè? Het ja. Mr. Ja. President, dear Donald. Congratulations and thank you for your decisive action in Aren, Iran, That was truly extraordinary. And something no one else dared <laughs> to do. It <laughs> makes us all safer. <laughs> You are flying into another big success in the, in the Hague this evening. It was not easy, but we have got them all signed on to the 5%, the 5%. Uh, ben ik wel heel blij mee, over yeah. Donald, 5%. you have driven, driven us to a really, really important moment for America and Europe and the world. You will achieve something no American president in decades could get done. That was nee. truly, oh ja, yeah, sorry. Dat uh, is dezelfde uh, alinea. Europe is going to pay in a big way <laughs> as they should, And it will be your win. Safe travels yeah. and see you at his message's dinner. Het is uh, slijmen van het hoogste niveau. Yeah. Maar wel een mooi burgertje naar ons uh, volgende nummer. We gaan even naar wat uh, muziek. Is dat ook slijmerig? Nee, oh, ja, Arie en Ja, gaan nee, we even, even yes. luisteren. Oh, ja. Ja, met een van haar nummers van Eternal Sunshine Deluxe Edition. Twilight. Daar gaat, daar so. gaat Donald ook van slijmen. Dat is al best, ja. <laughs> Ja. Okay. Je hebt Ja, je hoorde Inhaler met Billy. Yeah, yeah, yeah. En daarvoor hoorde je Aliana Grande met Twilight Zone, een nummer waarvan Mirko zelf zei... God, dat is best een goed nummer. Dat is een yep. unicum. Het is tijd voor het volgende item. Dat is Zandvoort en de regio. En nu had ik het uitgezocht, maar maar had iets beters. En dan staan we natuurlijk voor altijd voor open hier. Dus ik zou zeggen, vertel, wat was jouw betere item? Nou, ik zag een... Uh... Een linkje van het Haarlem's Dagblad ja. aan over bussen in de Waardenpolder. Ja, ik vond dat, dat interessant. Is, op ik zich denk, is okay, dat ja. ook heel interessant. Dus die, die, die, die doen we ook even kort uh, Nou, het is niet heel, heel relevant. Maar vertel maar wat leuks um, erover. Want Haarlem eist een einde aan de dieselbussen. Ik wist niet dat ze nog reden. Dus daarom vond ik het wel grappig. En meer ritjes door de Waarderpolder. Er moeten meer bussen gaan rijden naar de Waardenpolder toe. Ik heb dat ook twee weken terug ervaren voor het interview. waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Want... Ja, mooi bruggetje, dat is toch dat weer aan. Uh, dat is ook in de waardepolder. Monique uh, Kobelens die heeft 40 jaar in de Leidse buurt in Haarlem een, een kapper gehad, een vrouwenkapper. Een kapsalon dus. Je, bent, kapsalon. je, hebt, je hebt geen kapper, hoop ik. Ja, oh, je een, hebt ka een kapsalon. kapsalon. Ja, ja. Okay, ja. ja nou, ik moet ook even corrigeren okay, dat ik de kaps uh, krijg. Nee, ja, ja, ja. Uh, uh, ja oké, okay, dat. kapsalon. En in de Leidse buurt en door extreme huurverhoging ineens van een nieuwe pandjesbaas uh, voelde ze zich gedwongen te vertrekken. Nu heeft haar dochter al vijf jaar succesvol een sportstudio, sportvolachtig iets, uh, in de waardepolder. Met trainingen en lessen en dat soort dingen. En de kleedkamer daarvan was toevallig nog. Uh, uh, vrij, waarschijnlijk. Was toevallig nog een geschikte ruimte om daar mooi een, uh, een kapper, een kapsalon in, uh, in te, in te fabriceren. Ja. Dus het is een heel mooi ruimtetje geworden. En uh, het interview is natuurlijk te lezen vandaag uh, op papier in het Haamsdagbord. En altijd online. Want. Het leuke aan het verhaal is dus dat ja, je wordt toch best wel geraakt als je 40 jaar op één plek zit... aan het Brouwersplein in de Leidse buurt en je moet daar ineens weg. Of tenminste, je voelt je gedwongen om weg te gaan. En uh, er kwam ook best wel veel emotie naar boven terwijl ik uh, deze Monique uh, interviewde. En, uh, nou, ik hoop dat het een mooi verhaal is om te lezen met de titel... Monique vertrekt na bijna 40 jaar uit haar kapperszaak in de Leidse buurt... en dankzij haar dochter kan ze blijven knippen... Nu dan in de weg 18, mocht je nog een kapper zoeken... dan uh, is Monique zeker een uh, opvrolijking uh, aan jouw dag. en okay. kappersbezoek. Dus uh, ja, wat dat betreft regio-bijdrage die, uh, die ik kon leveren. Nou, maar we kunnen natuurlijk nog wel even kort blijven hangen... Mm, bij, ja. bij de regio als dat is toegestaan. Ja, van, het is nog 50 seconden toegestaan. Dus, um, 50 seconden ja. toegestaan. Nou, Heb je ja. nog een quick bit uh, regio-item? Uh, ja, een quick bit uh, regio-item is dat er... In twee keer in, de, in één week, ja. in de vijf dagen tijd eigenlijk... op hetzelfde stukje oude tram aan het fietspad... mensen zijn beroofd van hun spullen. En door, wat het lijkt, twee jongens met hetzelfde signalement En uh, de verdachte vluchten op fatbikes. En volgende Aha. week meer in het Haams Dagblad, want we gaan er even induiken. Zijn ze oh. al gepakt, of niet? Nou, het is altijd in onderzoek. En, maar, uh, maar dus wel nog oppassen, zeg maar, is het advies. Dan. Uh, het advies is sowieso altijd om op te passen, denk ik. Ik weet niet wat de politie daar. Maar is er nog advies. een specifiek tijdstip waarop dat gebeurt? Of, uh... Uh, S avonds laat of begin van de nacht? Oké. Okay. Okay. Nou. Dus niet over de oude Temmer maar om dat tijdstip. Het harnasdagblad Dagblad, een mooie shout-out gaat jammer weer naar zijn eigen werk. Uh, nou van, ja, het is nee, niet alsof ik dit heb nee, uh, nee, uitgevonden, want dit nee, stond gewoon natuurlijk. op de politie-site. Maar zeker, zeker. volgende week gaan we even kijken of er nog een wat dieper verhaal uh, aanzit uh, die we dan ook als uh, premium kunnen aanbieden. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja, ik, ik denk ik toch eventjes deze shout-out... Nee, nee, geintjes helemaal Ja, prima. dankjewel. Maar gaan... ik bedoel, de shout-out hoort ook bij, bij waar het is... ...en de politie heeft dit gewoon gemeld. Oké. Dus dan okay. dan ja. uh, gaan we lekker naar een stukje muziek. We gaan even naar uh, Miley Cyrus Jodem. luisteren. Die heeft namelijk een nieuwe album uitgebracht. Nee, nee, nee. I came in like a wreck. Dat is al twaalf jaar geleden hè, trouwens. Ja, maar ze heeft een nieuw album. He. beautiful. Het <middels>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 hoorde Miley Cyrus met End of the World van het nieuwe album Something Beautiful. En ook dit is wel weer een lekker uh, nummer. Een lekker album, ook wel een beetje experimenteel album. Maar ik zou zeker zeggen, ga even luisteren. Het is in ieder geval weer tijd voor onze online technologie, die ik back online. We gaan het hebben over wat leuke dingen. Ik heb wat minder onderwerpen dan normaal uitgekozen, omdat ik er wat dieper in wilde gaan. Want het eerste onderwerp, we hebben het natuurlijk al vaker over gehad, is dat het kabinet uh, heeft een richtlijn uh, uitgebracht recentelijk. En dat is namelijk pas vanaf groep 8 mobiel en geen sociale media tot, 2000, uh, tot 2015. Tot 15 jaar. En ik, nou. dat vond ik interessant dat het kabinet met zo'n richtlijn komt. Dus ik ga even peilen wat de rest van uh, de M&M's uh, en de Jelmer daarvan vonden. Dus ik zou dus zeggen, heel... ja... Ik heb een heel saai antwoord. Heel goed idee, want ik had ook pas vanaf eindgroep 8 mobiel. En social media ging me ook pas interesseren na mijn 15e, Dus ja, prima. Kijkt Merkel daar ik, alles ik tegen niet aan. Mee. Nou ja, ik vind het ingewikkeld. Ik, ik zit een beetje te denken. Ja, daar hoop ik op, hè? Kijk, uh, wat, wat, wat lastig is in dit soort maatregelen is van... Um, nou, eentje hoe handhaven ze net, hè? Want je hebt natuurlijk binnenkort... Ja, het is een, het, een richtlijn, het, hè? Het, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, nee, dat klopt. Maar goed, de vraag is hoeveel zin gaat dat die richtlijn hebben... Um, en twee, wat, wat is social media? Want je hebt hele rare dingen. Je hebt, je hebt een soort van uh, vriendschaps-apps. Vroeger hadden we zelfs kind, kinderdating-apps. Ja, toen ik jong was, toen ik 13, 14 was, was het je gewoon, gewoon hot or not. Kon je gewoon een kind, kindertinder ja. zeg maar, noemen we dat. Nee, maar, maar weet je, dus is ja. zo'n vriendschaps-app dan social media? Omdat het wel een-op-een -een chatten is. Is een uh, in-game chat bij een soort uh, game-platform een en, social media? Iets, snap je wat ik bedoel? Het is een beetje van... Uh, dus er zijn natuurlijk een paar dingen waar je heel duidelijk aan kan denken... van hoe zit het. Dat betekent niet dat ik zeg van doe het niet... want we zijn te vaak te moeilijk en te ingewikkeld met regels. Dus doe vooral wel gewoon dingen. Uh, maar ja, in basis ben ik voor. Ik vraag me alleen af uh, hoeveel zin het heeft. En, en ik heb toch ook wel een beetje huivering... voor als het straks ineens van een richtlijn... naar een, uh, een, een serieuze maatregel gaat. En dan heel het internet achter slot en grendel staat... waar we ons Europees digitaal idee uh, overal bij moeten. Want dat, ja, dat wordt in 2026 uitgebracht. Daar zijn ze serieus mee bezig. Dus... Ja, dat zit uh, uh, uh, wel een beetje bij jou ook in, uh, natuurlijk in jouw uh, argumenten wel vaker. Dat is voor een digitale ID een online verificatie. Ja, ik maak me daar wel zorgen om. Ik, ik, ik zeg niet dat het um, alleen maar slecht is. Alleen ik vraag me af of uh, het kwaad, zeg maar, wat het kan, of dat opweegt tegen de paar potentiële goede dingen. En, en daarvan, ja. dat, daarvan is dus. Is, is, is, daar, daar denk ik sterk van, van niet. Dat is vooral mijn overweging in deze. En dan. En dan dat gevoel heb ik hier dan ook van ja, als alles straks overheidsgecontroleerd wordt, dan. Ja. Ik weet niet, komen ze wel heel dichtbij hè, in ons dagelijks leven ja, nee, en nee, onze, ge onze gedragspatronen ja. en, en noem maar op. Nee, ik ben het daar ook in stikker zinvol mee eens. Ik ben namelijk ook altijd wel tegen dat soort digitale, strenge digitale verificatie. Uh, maar goed, ja, in basis voor. Ik bedoel, inderdaad, ja. kinderen, hou je kinderen zo van, van social media. Zorg dat ze buiten spelen, laat ze leuke dingen doen. Ik bedoel, kom want op. ik lees nu inderdaad dat wel dat het advies wel uh, verschil <laughs> maakt tussen WhatsApp en TikTok. Dus het advies zegt eigenlijk, WhatsApp vanaf 13 jaar en TikTok en Instagram pas vanaf 15 jaar. Ja. Dat vind ik dan ook bijzonder, want dan staat er alleen TikTok en Instagram. En wat zit er dan met, met Twitter? Is dat er saai voor jonge ah, mensen ofzo? Nou, ja, precies, dat bedoel ik. En YouTube, mag je wel YouTube Kids kijken nog steeds. Terwijl die content daarvan bewezen hartstikke slecht is voor... Uh, voor de hersenontwikkeling ontwikkeling van kinderen. Dat is ook een beetje wat ik bedoel. Van, ik vind het op zich een goed streven, maar ik denk wel dat de mensen die eraan hebben gewerkt, zeg maar door moeten werken en, en moeten kijken van hoe kunnen we dit dan alles meegewogen verbeteren. Ja. Oké, okay, dus, uh, nou ik vind nou. het een goed argument. Ik uh, zie er ook wat in. Dan gaan we even verder over WhatsApp. En dat is namelijk een nieuw item wat ook deze maand uitkomt. Dat is namelijk dat WhatsApp binnenkort niet meer advertentievrij is. Na een update zullen ja. bedrijven en organisaties de kans krijgen om te adverteren via de berichten -app. Dat laat Meta weten. En dit vond ik ook alweer zo'n dingetje dat ik dan denk, je, ja. Wat moet ik daar nou van vinden? Hé, hey, dus? kut. Sorry voor het daalgebruik. Maar ik vind dat zat echt... Zal het eraan te komen. Tuurlijk zal het er aan te komen, maar ik vind het vreselijk slecht. Ik snap het hele dataverhaal. Maar goed, ik ben sowieso heel erg anti-WhatsApp. Ik vind het heel uh, uh, slecht en raar hoe ze gewoon gegevens verzamelen... van privé-chats en nu maar op. Uh, ik ben van mening dat, dat misschien telecom-providers... of dan maar wel een keer met hulp van overheidsingrijpen overheid gewoon een soort van... Een soort van signal moeten krijgen. Dat is een ander soort chat-app. Een popular opinion. We ja. hebben toch nog gewoon sms. Niemand heeft nou, ja. sms van onze telefoon. Nou, nee, maar, maar dat vind ik dus inderdaad ook een, een heel goed argument. Een soort van end-to-end -end encrypted sms. verbeterde betere beveiligingsversing daarvan. Want in Amerika, bijvoorbeeld in de VS. Gebruikt iedereen nog steeds sms, daar is het heel normaal. Ook hè? wel heel veel iMessage, hè? Ja, heel veel iMessage, klopt. Maar, maar hier in Europa, dat is heel raar, is WhatsApp soort van de standaard geworden voor berichten. Maar in de VS is het gewoon sms, dus dat, is, dat ja, kan hier ik, ook. Ik prima. moet zeggen, ik snap sowieso niet ja. zo goed waarom we ooit... Van, nou ja, ik snap het wel, want er zijn natuurlijk ooit zo'n sms afgestapt. Want sms kostte natuurlijk gewoon per berichtje 15 cent. Heel lang geleden, nou heel lang geleden, maar... Maar ja, en, en je kon geen emojis, dat zag er niet mooi uit. Je had geen foto's en nu tegenwoordig allemaal wel. Ja, tegenwoordig uh, heb je inderdaad... Maar toen niet, je hebt toen niet. Een nieuw sms protocol, ik ben even de naam kwijt, maar dat is inderdaad ook binnen uh, de centrale supporters zowel Android als iOS. Dus dan heb je eigenlijk al twee grootste spelers die daarin meegaan. Een soort open SMS-protocol achter iets. Ja, ik denk altijd gewoon, van, ik vond dit een beetje een. Uh, ja, dat ik dacht, uh, oké, okay, waarom gaan we dan niet weer gewoon SMS? En? Iedereen is zo op tegen. Wat een is. goed idee. Ik haal het gewoon weer SMS. En. Dit vind ik oh, nee, uh, maar, mijn op, nieuwe voornemen. Nee, maar, Als je binnenkort ja, geen sms'je van me. Ja, op een ik, ik heb nooit wat tegen. Ik heb ook echt he heel lang SMS nog volgehouden. Ik heb denk ik zeker tot 2014 ik ja. nog wel echt consistent ge sm's met mensen. Goed, dus tot zover het sms whatsapp debat. Dan gaan we even verder naar een volgend onderwerp wat mij opviel. En dat is namelijk dat een Sony in Nederland op het matje is geroepen... vanwege de hoge prijzen voor digitale Playstation-spellen. En dan uh, komt er inderdaad het argument van de organisatie... die deze claim doet... dat een fysieke kopie van hetzelfde spel... vaak vele malen goedkoper is dan de digitale versie. En dat is natuurlijk heel raar... want de distributiekosten voor een digitale versie... zijn voor Sony juist lager, zegt de voorzitter... van Stichting Massaschade en Consument. En toen dacht ik ook... ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Want het is natuurlijk vaak zo dat als jij een nieuwe PS5-game koopt dat je er in de digitale storefront... 80 euro voor betaalt en voor het schijfje 55. Ja, ik vind, dat, ik vind het heel beest. Ik vind het inderdaad, als, als je gewoon echt goed kan aantonen... dat de ene, ene vorm van distributie duurder is dan de andere... dan moet het inderdaad niet duurder zijn... En ik bedoel, ik geloof echt wel in een vrije markt... maar uh, dan maak je beide maar duurder, weet je wel. Kom op. Nou, <laughs> weet maar, je wel. Dan, dan kan, je dan, kan je dan gewoon het argument maken... dan maak je beide maar gewoon weer goedkoper? Want nou, het liever wel. Nee, maar ik liever wel. Maar even vanuit bedrijfsperspectief de gedacht, weet je wel. Van nou ja, als je dan al... Uh, uh, gek gaat doen en je wil graag winst, nou doe dan doe dan beide duurder, maar ga niet zo flauw ja, ja, Nee, maar dat blauwe, kon, nou, onethisch, het ene kon, wel, en het, het andere niet. komt natuurlijk Sony en van natuurlijk de twee laatste fabrikanten nog van een beetje normale consoles. Als je Nintendo niet meetelt, want ja, Nintendo dat vind ik uh, kinderspel. <coughs> sorry, um, nee, maar uh, controversiële opinie hier. Nee, maar inderdaad dat um, je dus ziet omdat de Get heel, Out. Er zijn heel veel pushes naar de digitale only consoles. Dus de PlayStation Digital Edition is goedkoper. Uh, je hebt ook nog de Xbox uh, Series S die natuurlijk alleen maar digitale games kan spelen. En daardoor ben je gewoon echt vastgebonden aan die markten die dus um, ja, dan al helemaal, te ja. dat veel vind rekenen. Ik vind daarom, het wel goed dat je da dat zegt inderdaad. Daarom avond. ben ik ook altijd nog, als ik een console koop, wat ik nu alweer een tijdje niet meer heb gedaan... maar twee jaar geleden voor het laatste PS5, gewoon altijd editie met een schijfje kopen. Want uiteindelijk betaalt misschien honderd euro meer voor als je hem koopt... maar je haalt je geld er drie dubbel en dwars... Uit. Nou, ja, nou ja, en dat ik... is zo. En sterker nog, ik las dat, dat die nieuwe Switch of zo. Er gaan zelfs games komen waar je dan wel een kaart kan kopen, fysiek in de winkel. Maar dan download je hem alsnog digitaal. Dat, dat, dat, dat zag je bij de Switch 1 ook nou, dat, ja. dat vind ik zo raar. Dat moet ook, niet, dat moet ook nou, verboden worden. Ik... Maar ik, ik zeg, vind of. of, of ik zeg is... altijd. Ja. Zowel Sony, zo weet je wel? Ja. Nou, heel leuk, jammer. Sony zowel. Oh, ja, daar heb ik even de breincapaciteit niet meer voor. We, we gaan... Uh, dit was, uh, dit, dit, okay. Het niveau daalt. Het niveau daalt. Dit was uh, Back Online. We gaan even naar... Lekker naar... Um, de benedenverdieping is geopend, want het niveau is gedaald, jongens. We gaan even naar beneden. Ping. Dat was de lift. So is it goodbye. Time to set you free Is it time to let it fly? kookshow budget editie. En uh, nou, we gaan het dit keer hebben over een onderwerp dat ik eigenlijk een beetje heb vermeden heel lang. Uh, namelijk uh, soep. Want soep is als je goedkoop wil koken, en als je het ook wil opslaan eigenlijk best wel overpowered, zoals we dan als uh, <laughs> jongeren uh, zouden zeggen. Opie, opie, fucking opie. Uh, want ja, als je een vriezer hebt en die heeft eigenlijk bijna iedereen, dan kan je gewoon echt een gigantisch bizarre hoeveelheid soep voor, je, voor jezelf maken. Je kan hem zelfs uh, ja, best wel rijk vullen. Je kan zelfs wel ietsje meer kwijt van je. Je moet wel... wat op je bankrekening hebben... ten tijde van dat je het maakt. Maar goed, dan kan je het... daarna uh, invriezen, in padjes... in delen is wel handig, want dan kan je het ook in delen... weer opwarmen. Uh, en dan heb je gewoon... altijd, weet je wel... twee keer per, per week, als je dat heel bewijs spreken... gewoon een gezond, voedzaam maaltijdje... wat gewoon voor je klaar ligt. Uh, en nou, ik denk, heel veel mensen kunnen wel soep maken... dus laten we wel een beetje het origineels doen. In dit geval... Uh, Indiase daalsoep. Uh, en dan denk je eigenlijk, oh spannend... exotisch, India's, noem maar op, heel lekker... Uh, want in India en zo, zo heel veel in nou ja, Azië... ook een beetje in het Midden-Oosten... maakt ze heel veel gebruik van linzen. Linzen is een hele goede bron van proteïne. Heel gezond. Een hele goede manier ook als je bijvoorbeeld geen vlees eet... om, uh, ja, om, om veel linzen te eten. Zeg maar. Dat is nog aan je gezonde, gezonde stoffen toe te komen. Uh, maar het is ook vrij goedkoop. Want ja, het is daar gewoon een standaard gerecht. Dus het is niet exotisch voor ons... maar het is, het is uiteindelijk gewoon, uh, gewoon normaal. Wat heb je nodig? 200 gram rode linzen, 1 ui fijn gesnipperd. twee tenen knoflook. Een stukje verse gember. 400 milliliter water. En, en laat duidelijk zijn, je kan natuurlijk alles verdubbelen. of, of, of viervouden, gaat maar niet uit. Een blik tomatenblokjes, zout naar smaak. Een theelepel komijnzaad. Een theelepel korianderpoeder. Een halve theelepel kurkuma. En een theelepel uh, garam masala. Dus je bent vooral veel kwijt aan de kruiden in dit geval. Maar goed, wat ik zeg, als je een hele grote hoeveelheid maakt. Uh, valt dat echt, uh, echt in het niet. En het is echt ongelooflijk lekker. Nou, zorg er goed voor dat je de, de linzen afspoelt. Want anders krijg je een soort van. Schuimvorming wordt een beetje bitter. Heb je hetzelfde met rijst? Dat je dat even wil wassen. Dat moet je niet uh, In het begin dat wil, dat wil je niet hebben. Dan nou, moet je een uh, eetlepel olie in een pan verhitten. Uh, je wil de ui uh, daarin doen tot hij een beetje glazig is, een beetje doorzichtig uh, wordt als het ware. Daarna voeg je de knoflook toe, je voegt de gember toe. Dus je zorgt dat dat echt een lekker vers kruidenmixje wordt eigenlijk. Nou, volgens voeg je dus al die kitspecerijen toe. Dus de komijn, de kurkuma, de korianderpoeder, de chilipoeder, de gram masala vooral. Die is ook heel belangrijk. Uh, goed roeren, doorbakken. Zorg er wel voor dat je het niet te heftig bakt. Want jongens, kruiden kunnen gewoon aanbranden. Dus laag vuurtje, voorzichtig. Maar dat het in ieder geval wel goed gemixt is met elkaar. Nou, dan voeg je volgens het blik tomaten toe. tomatenblokjes En natuurlijk de linzen die je goed moet roeren. Vervolgens voeg je het water toe. En ja, ik vind het zelf lekker als je dan niet vegetarisch bent om kippenbouillon te doen. Maar het kan ook gewoon met water. Is beide hartstikke smaakvol. Eventueel kan je wat meer gember toevoegen als je, als je niet gaat voor de kippenbouillon. Uh, moet je ongeveer 20, 15 minuutjes even laten staan. Uh, en dan vervolgens, uh, nou kan je het even nog natuurlijk op smaak brengen op het moment dat het, uh, dat het soepje al nagenoeg af is. Uh, dus wat, wat, wat zout, wat citroensap. En wat ik zelf heel lekker vind voor de bij, is wat platbrood. Kan elke vorm zijn. Je hebt allemaal van die, van die vacuümbroodjes broodjes die je erbij kan doen. Dat is hartstikke lekker om te doen. Je kan koriander nog toevoegen op de top om het wat extra voef te geven. Nou goed, en dan heb je gewoon eigenlijk een hartstikke lekker voedzaam gerecht. Vol proteïne, vol gezonde gezonde o, kan dus ook vegetarisch ook een keertje leuk om, uh, om mee te nemen in mijn, uh, in mijn show maar ja. toch wel. Ik uh, vind gezonde soep vind ik wel een goed. Uh... Ja nou ja gezonde nou, sooi. Ja, ja maar het is, het is echt lekkere soep hoor. als je het goed maakt dan uh, en, en weet je dit is ook weer net als altijd als je wel heel erg van vlees houdt Gooi de kip doorheen maak het nog gekker. Maar dan wordt het duurder. Dan wordt het duurder dus dat, uh, daar gaan we even niet van uit. maar het punt is gewoon het is het is lekker gaat maken gaat het proberen Indiaasse daalse maar uh, ja. als, je, als je er wel kip in doet en het is toevallig plofkip, dan wordt het natuurlijk plofsoep eigenlijk. Um, de, de, ja, denk ik. He, he. <laughs> uh, maar we gingen van een vegetarisch op. Uit, we gingen nu van, ja, in, sowieso eten ze in, in heel veel landen eigenlijk veel minder vlees ook, hè, dan, uh, dan wij in het Westen doen. Dus dat is ja. ook veel normaler. Nou, dus dat, dus dat zou ik aanbevelen. En sowieso, wat ik te dus zeggen, soep. Gewoon soep. Als je, als je minder presteden hebt, maak gewoon lekker veel soepjes. Wel gezonde soep. Weet je, ook als je groentensoep doet, uh, doe er echt groenten in. Uh, vul het echt. Weet je, en niet gewoon puur vocht. En vergeet ook niet als je het weer. Ontvriest om er even een klein beetje water aan toe te voegen. En doe zeker met dingen waar lins in zitten... en eigenlijk alles wat boonachtig is... warm het niet twee keer op, want dan wordt het een soort pap. Dus echt zorg dat je het daarom van tevoren goed in delen hebt... of, of snijdt het uit een ijsblok. Maar dat kan ik je niet aanbevelen. Dat kan je doen, maar het is niet, niet prettig. Oké, okay, ik ben toch benieuwd of jij hier ervaring mee hebt. Want dit klinkt als iets waar jij ervaring mee hebt. Maar uh, ja. het snijden van soep. Nou ja, ik heb toen op een gegeven moment voor jullie... laatst uh, minestrone gemaakt. Ja. Uh, dat was best wel heel lekker... Alleen daar zaten witte bonen in. Dus dat is ook een beetje melerig, hè? net als lens, linsen en zo. Nou, die heb ik toen ingevroren, uitgevroren, weer ingevroren, uitgevroren. Nou, ondertussen vliegt er nog steeds in. En het is gewoon eetbaar en gezond, volgens de voedselvoorschriften. Maar... Goed, het is letterlijk een soort van meelpap geworden, zeg maar. Zelfs al voeg je er water aan toe. Dus uh, doe dat vooral niet. Wees niet zoals ik. Doe het maar één keer. Dat is uh, doe het hij steeds al, dus doe, hij ja, ja, ja. doet. Exactie. het hij steeds Wees niet zoals mij ja wees niet zoals, mij. ja, wees niet zoals mij. Ja, jongens, goed koken leer je alleen met ook heel veel. Uh, mislukkingen. <laughs> mislukkingen. Is eigenlijk is dat niet gunstig voor de budgeteditie, want dan kost het je dus heel veel geld om het steeds nu te proberen. Ja, nee, nou ja, het voordeel is weet je, als je als je echt aan het budget zit, ja, dan eet je die pap ook wel gewoon. Maar goed, uh, ik wil voorkomen dat mijn luisteraars dat. Hoeft te ervaren. Dus, uh, ja, je bent echt wel reden. betrokken met de luisteraars. Dus betrokken. betrokken. Ja, maar ja. wat kost ja. dit geintje nou om te maken? Uh, ik wil even de nou, als, je, als je gewoon een normaal kopje soep eet, één uh, goede kop soep, uh, dan kan dat op neerkomen op 2 euro per kom. Dus dat zeg okay. ik. Ah, ah, ja, dat echt ah. ik. En wat is dan de initiële investering die we moeten doen voor deze soep? Nou ja, dat ligt, dat is vooral, ligt vooral een beetje aan waar je, je kruiden haalt. Dat is wel uh, goed om te zeggen. Je hebt natuurlijk best wel wat tokootjes in Nederland en zo. Daar zijn de kruiden vaak veel goedkoper. En Vind ik soms ietsje lekkerder. door waar ze het vandaan halen. of ik weet niet precies hoe dat komt. Uh, dus doe het vooral daar. dan scheelt het geld. Want kijk, als je alles van Stegenman gaat zitten kopen. of zo bij Overtijn. nou. En, en je doet het in zo'n potje. dan uh, ben je rustig 9 euro kwijt. aan alleen de potjes kruiden. Maar de initiële investering. als je het slim doet. kan misschien. 14 euro's zijn, maar dan heb je ook echt soep... voor, voor drie weken, twee keer per week, zeg oh, okay. maar. oké. Dus dan kun je eigenlijk gewoon ja. een hele maand... van eten ongeveer. Nou ja, wel veel. Ja, <laughs> echt wel veel. Ja. Nou nee, ja, wel leuk. Ja. Ik vind die budgetdienst toch wel een grappig idee. Hoe zijn we daar nou eigenlijk ooit opgekomen, die budgetdienst? Nou, die? Ja. Omdat, we, omdat we geen geld meer hadden. Nou, en omdat ik het op een gegeven moment had... over een kootje bakken, heel normaal. Ach. Alsof het uh, geld uit de lucht ja. kan vliegen. En toen kreeg ik hier wel de reacties van... hé, hey, meer koop. Uh, heel leuk dat je dat doet. Maar... Uh, ja, gemiddeld persoon kookt om te leven. En niet omdat ze zoals jij, uh, uh, zeg maar, uh, iets fancies willen maken. Dus dat ik een goed punt. Dus we, ja. zijn, uh, we doen nu even het, ander, <laughs> doen het nu andersom. Een keer. Ja, oké. Okay, ja. En ik ga die toch even doorvragen, want we hebben nog wat tijd over. We hebben het nog tijd over val, zelf. Val, ja, valt niet op. Ik we dus, helemaal ge, ge, ge, gehaast, man. N nee, maar uh, uh, wat komt er eigenlijk volgend jaar niet de meer kookshow dan? Want we hebben nu natuurlijk budgetdietje gehad, wereldeditie. Oeh, ja. Weet je wat ik misschien We zijn namelijk doen? alweer halfwege het jaar. Maar dus, ik vind ja. dat wel heel beangstigend. Ja. Ik heb hier namelijk wel over na zitten denken... Misschien moet ik een Hollandse hapeditie maken. En waarom ik dit ga zeggen... is omdat ik dus eigenlijk echt een enorme hekel heb aan Nederlands eten. Maar echt gewoon alles. Hutspot, kots ik van. Allemaal van dat soort gerechten. Ik vind dat echt niet om te kanen. Dus misschien wordt de zoektocht die ik dan volgend jaar wil gaan doen... Nederlands, typerend Nederlandse gerechten maken, Maar dan wel lekker. Ik vind dat wel heel spannend. Ik weet niet of ik het ga doen, maar ik, vind, ik, ik vond het wel een interessant concept. Ik denk, misschien is dit wel... Want je hebt wel eens een in Disney Nederland gedaan, natuurlijk. Nou, toen één keer, maar dat was dan nog een soort van grappig koningshuis, een soort garnalencocktail Dus ja, was dat echt een Nederlandse gerecht. Mwah. ja, Niet echt, weet je wel. Maar goed. Um, Oké. Okay. Dat, dat is mijn concept. Oké, okay, nou, ik keer. vind het een goed concept. We gaan naar de stereosknaller en we gaan weer even lekker wat Harry luisteren. Want we hebben natuurlijk al de hele dag een beetje die les in mevliek. En dat kan natuurlijk niet uh, als ik een uitzending hier presenteer. Uh, en omdat ze ook uh, afgelopen week geloof ik. Of zelfs afgelopen dag. Ik weet niet of ze in ieder geval binnenkort staan ze ook in uh, de Gelre Dome, Of dat hebben ze dus zo gedaan, weet ik niet precies. Uh, we gaan even naar Linky Park luisteren. Bleed it out uit het, uh, 2007. Dus een knaller. Ja, en tot in het tweede uur zeggen we dan. Ba ja, heel Go for the hundred times, Hand grenade pins in every line Throw them up and let something shine Going out of my fucking mind Filthy mouth, no excuse Find a new place to hang this noose String me up from atop these roofs Ride it tight so I won't get loose Truth is you can stop and stare Run myself out and no one cares Tug the trench out, lay down there With a shovel up out of reach somewhere Yeah, someone pour it in Make it a dirt dance floor again Say your prayers and stop it out When they bring that chorus in I bleed it out, taking deeper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 Just to throw it away, I bleed it out, digging deeper, just to throw it away. I bleed it out, digging deeper, just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away, I bleed it out.